Links, rechts, links, rechts, links, links, links. Waar zijn we, meester? In een zijstraat die omlaag gaat. Aan het eind zijn winkels, geloof ik. We lopen nou al uren te dwalen. Ja, wat wou jij dan? Als jullie me los zouden maken, zou ik alleen kunnen rondrijden. Dat ik een geschikte winkel of loods had gevonden. Om jullie dan met de vrachtauto op te halen. Maar op deze manier gaat het toch veel en veel langzamer. Daar heb je gelijk in, Mac. Nou ja, dan moest je dus zien hoe gauw je gepiept zou zijn. Daar ga jij weer gelijk in. En als ik jullie nou eens mijn erewoord gaf. Je erewoord? Misschien is geen staven meer waard vandaag de dag. Leven nou in de jungle. Links.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 Is een groep bezig met een vrachtwagen vol te laden. Dan zijn ze buiten hun eigen terrein. Ze zijn niet van Kokosgroep. De leider is een vent met rood haar en een geweer. Weggen, weggen. Hij heeft ons gezien. Weggen. Oh. Oh. Wat is er? Wat, wat, wat gebeurt er? Wat is er dan? Mac is dood. Jullie allemaal omdraaien en terug, terug. Kom op meester, Holla. Nee, hij komt onze kant op. Oké, okay. ik heb de ketting van Meklos gegrespt. We kunnen hem laten liggen. Nou, deze kant op. De hoek om. En hierin... Wat is dit? Een sortiment van tuintje. Ga liggen. Hij schiet ons allemaal kapot. Nee, alleen wie kan zien. Mij dus. Ik vraag een sleuteltje van die boeien in mijn zak. Geef op. Oh, hoor eens, meester. Als je het dan nou niet meteen geeft, slaak je met deze ketting je hersens in. Alsjeblieft. Mooi. En nou stil zijn.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 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mooi zo. Nu naar de achterkant van de wagen. Uh, heb jij de voorste? Elf? Oké. Okay. Klim er maar in. En de volgende. Mooi zo. En nou jij. Zo ver mogelijk doorlopen.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 Stop die etalage eruit! Uitkijken! Kom met in de winkel De deur open! Bradshaw, deur open! De Bradshaw. Williams. Present. Foster. Barlow. Hier. Travers.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 Die is om een uur over twee gestorven. Waarom heb je hem ook niet geroepen? Dat hebben we geprobeerd, maar je ah. sliep als een blok. Je had trouwens toch niks kunnen doen. Ja, dat wil ik. Oh, afschuwelijk dat er zo er eentje gestorven is. Ik was bijder. Waarom? Omdat ik niet ben meegegaan. Dat begrijp ik, maar waarom? Vind jij het dan niet ongezond hier? Ik geloof dat het overal ongezond is. Trouwens, ik vond het niet juist om er zomaar van tussen te gaan. Nee. Wat gaan we nou doen?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 Ze mag me meenemen, maar ik wilde niet. Wat had het voor zin? Wanneer is dat gebeurd? Gisteren, geef nou dat blik. En meer weet u niet. Nee, geef me dat blik. Alsjeblieft. Ik heb het voor u opengemaakt. Wat is er? Dat kan ik je wel vertellen, meester. Daar heb ik geen ogen voor nodig. Hier is het heerst hier ook. Ik zal maar gauw meegaan. Ja. Ga maar gauw. Oh, en ik had zo'n honger. En dan lust ik opeens niks meer. Dat meisje Dat was een braaf kind. Ze is uit vrije wil bij ons gebleven. Ga. Ga.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 Oké, okay. half heen. We zijn al, met al flink opgeschoten. Waar zijn we? Nog twee kilometer en dan nemen we de A361 naar de Devices. Oeh, wat is hier heet in de cabine? Laten we maar in het gras gaan zitten. Geen triffets in de buurt? Uh, nee. En we hebben ruim uitzicht. We zien ze al van verre aankomen. Eh, eh.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 Ze hielden er een paar interessante theorieën op na. Ik ben benieuwd wat er van terecht is gekomen. Hier moet het wezen. Achter die muur daar. Hmm. Lijkt wel een prachtige buitenplaats. Ja, daar is het hek. Oh, Wat heeft dat te betekenen? Dijkhovers? Blijf waar je bent. Zij richt dat geweer een andere kant op. Is dit Tinsermenner? Zou je alsjeblieft die trekker willen loslaten? Waar komen jullie vandaan? En met hoeveel zijn jullie? Met z'n tweeën. En we komen uit Londen om ons bij jullie te voegen. Wat zit er in die vrachtwagen? Voorraden. Oké, okay, rij dan maar door. Jullie moeten je melden bij Miss Darrent in de eetzaal. Waar is uh, Michael Beatley? Dat weet ik niet. Miss Darrant heeft de leiding. Meld u zich maar bij haar. Wie is Miss Darrant?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 Mr. Ridley en zijn vrienden vroegen. Waar zijn die? U wilt dus ook weg. Ik zoek Miss Platen. Ik herinner me niet haar bij die groep gezien te hebben. Waar zijn ze heen? Ik zou het u echt niet kunnen zeggen. Maar ze hebben toch al de nader adres opgegeven? Daar staat mij dan niets meer van bij. Ik meen dat ze in de richting van Van Dorset willen vertrekken. Biemenster, geloof ik. Ja, wilt u me nou verder excuseren? Ik heb nog een heleboel te doen. Monika...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 Waar komen jullie vandaan? Is er nog nieuws? Wat is er eigenlijk gebeurd? Bedoelt u dat hij dat nog niet weet? We weten alleen dat we allemaal verleden week betrokken waren bij een ozonongeluk. Toen we de volgende ochtend bij kwamen in het ziekenhuis waren alle andere mensen blind. Mijn naam is Steven Brunnel, vroeger effectenhandelaar. En dit hier is Vera Paul, mijn vriendin. En dit is Sid Vera. die had een radiowinkel. Aangenaam. Ik ben uh, Bill Mason en dit is Jack Coger. Hmm. Uh, waar zijn de anderen? Verderop in de villa. Ze hebben een been gebroken. Wie? De anderen die bij het ongeluk betrokken waren. Ja, maar heeft u dan geen, geen grotere groep gezien? Onder leiding van een zekere Michael Beatley. Nee hoor. En wij zijn sindsdien in de hele buurt geweest. Oh. Bill, we zijn voor de gek gehouden. Door Miss Durrant. De rotwijf. Wat zouden jullie ervan zeggen om mee te gaan naar de villa? Dan kunnen we elkaar over en weer inlichten. Goed idee. Zegt u maar waar we heen moeten.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 Neem nog maar een drankje, schatje. Haal verder je mond, hè? Ik geloof het wel. Daarom hoorde ik ook niks meer op de radio. Ja, het is wel een rot idee. Wat moeten we doen, hè, Vredesnam? Kunnen we niet gewoon hier blijven en, en afwachten? Nee, dat is juist zo alle jezus stom. Hé, hey, hé, hey, hé, hey, er is een dame bij. Sorry. Ja, zeg. Ik ga wel eens meer tekeer. Wat dat maar een Billy. Ja, hij blaft vaak, maar hij bijt niet. Ik heb het zelfs om een grote bek te danken dat ik nog zien kan. Dat heb ik je nog niet verteld, hè? Op de avond van die komeet...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 Die in de duinen van Sussex woonde in de buurt van... ...Palborough. Daar wilde zij toen naartoe. En ik durf te werden dat ze daar op het ogenblik is. Tenzij? Huh? Nou? Ach nee, niks. Ik weet wel wat je zegt, Bouw. Tenzij zij ook door die ziekte is aangetast... ...en inmiddels is gestorven. Dat zou kunnen. Maar toch ga jij morgen naar Pulborough. Ik hoop dat je haar zult vinden...